DUR Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft een lichaam gevonden in de buurt van Hilvarenbeek. Ze zijn op zoek naar een vermiste bezoeker van het Decibel Outdoor Festival. Een jongen van 23. Een schipper zag, het lig, zag een lichaam drijven in een kanaal vlakbij het festivalterrein... zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Hij heeft toen zijn schip aan de kant gelegd en uh, daar ligt nu een lichaam. Een lichaam moet ik zeggen, want het is nog niet duidelijk... of dat daadwerkelijk van die vermiste jongen is. Duikers van het arrestatieteam die gaan bijna het water... En dan zal er zometeen meer duidelijk zijn. Zaterdag ging het ook al mis op deze wel Outdoor. Toen werd een jongen van 19 dood gevonden in zijn tent. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekend. Turkije heeft een Nederlandse diplomaat op het matje geroepen. De voorman van anti-islamgroep Pegida verscheurde afgelopen vrijdag een Koran voor de Turkse ambassade in Den Haag. Daar is het land boos over. Ook onze demissionair minister van Justitie heeft gereageerd. Ze zegt dat de Koranverscheuring kan leiden tot een verhoogde terreurdreiging, net als in Zweden. De eerste commerciële vlucht vanuit Noord-Korea sinds corona gaat niet door. Het land probeert het virus sinds begin 2020 buiten de grens te houden en nu pas wordt de boel een beetje versoepeld. Vandaag zou voor het eerst in drie jaar een vliegtuig opstijgen in Pyongyang, maar de vlucht naar China werd geannuleerd. Waarom is niet duidelijk. Later deze week staan er weer twee vluchten gepland van Rusland naar Noord-Korea. Pieter Omtzigt heeft wat meer verteld over zijn nieuwe politieke partij, Nieuw Sociaal Contract. In de verschillende peilingen lijkt het erop dat hij bij de verkiezingen in november tientallen zetels kan winnen. Maar hij doet het rustig aan, zegt hij. We moeten niet vergeten dat hij nu een eenmansfractie met anderhalve medewerker heeft. En als je denkt dat je met 2,5 persoon plannen hebt uh, die klaar zijn voor heel Nederland en alles kunt doen. Ja, dat is niet serieus als je zegt van je bent voor goed bestuur. Dus ik, daarom zeg ik ook, ik probeer het op een verantwoorde groei te doen. En dat is al lastig zat. Wat u allemaal van plan is hoor je in onze podcast Lang Verhaal kort. Mijn collega Frederik geeft je daarin wat inzicht en omzicht. Check hem in je favoriete podcast app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 Een paar korte files in de regio Noord-Holland. Als eerste de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het Rotterdamplein en de wijken tunnel staat 4 kilometer file. Vertraging is een kwartier. Er staat daar een te hoog voertuig. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort Zon. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 Alles schiet, alles zacht, het kan maar niet te hard. Alles hapert, alles zwart. Die zijn dan ineens uh, zo verschrikkelijk bezig met het een en ander. <laughs> <Wat erg. laughs> ja, trek die microfoon maar naar je toe, Janja. Want, uh, want uh, we, gaan, uh, we gaan beginnen. Uh, Feline met alleen. Uh, waarom heb ik dit uh, gedraaid? Nou, dat heeft met een, een of andere gemeentewoordvoerder uh, te maken bij de, uh, bij de gemeente Haarlem-Zandvoort. Misschien jou ook wel bekend, denk ik. Zeker. En uh, ik zou liever zeggen zandvoort schuinestreep haarlem Dat is nog beter, ja. Ja, ja. Uh, Lief voelen. Goed. Um, goed, vanavond uh, is uh, één uh, iemand een gast, maar er komt er straks nog één. Dat is, uh, die, die is altijd uh, bij uh, de jaarlijkse terugkeer, dat is David Molenburg. Maar uh, Jan-Jaap de Kloet is wel weliswaar wethouder van dit dorp. Toch? Zeker. Ja, maar hij heeft ook een cultureel verleden. We gaan het dus niet over politiek hebben. Want ik dacht, nou weet je wat, we pakken het, het beetje het creatieve en culturele smaldeel bij elkaar. En ik denk, omdat jij zo'n verleden hebt als... Chefredactie of wat is het uh, ja, redactiechef bij de bij de, kunst, bij, de, of, de, ja, de bij de kunstredactie van de ja, Telegraaf. Ja. Denk ik dat uh, was wel uh, wel een idee om je er dan maar eens even bij te vragen. Denk ik. Ja, was ik ook heel blij om. Dank je wel. Ja, want uh, hoe, hoe staat het met de muzikale? Um, ja, um, uh, het verhaal van jou als het gaat om uh, uh, muzikaliteit. Wat, wat, uh, wat, uh, wat heb jij het uh, liefst? Wat je, wat je thuis hoort? Uh, dat, dat is heel breed. Uh, mijn muzikale. Uh, Voorkeuren gaan uit naar muziek die uh, een paar dingen heeft. Mm -hmm. uh, een Passie, mm -hmm. vakmanschap en uh, overtuiging. Um, en het moet met een bepaalde uh, ja, toch kwaliteit gemaakt worden. Mm -hmm. uh, hele beginnende bandjes bijvoorbeeld die een beetje rammelen... vind ik ook nog wel zijn charme hebben. Juist omdat ze beginnen. Mm -hmm. Maar je merkt gauw, en dat is eigenlijk in alle genres... dat iets goed in elkaar zit, pakt het je ook meteen. En daar gaat toch wel mijn voorkeur naar uit. En dat kan van alles zijn. Dat kan klassiek zijn. Dat kan heel erg middle of the road zijn. Het kan scherp zijn. Scherp ook. Ja, alles, ja. Uh, alles bij elkaar. Ja, uh, want uh, waar we mee begonnen was Veline met alleen. Uh, Walter, toen hij nog hier zat als programmaleider... Uh, toen hebben we geprobeerd om daar een, uh, een hit van, uh, van te maken. En hoe is dat Begin. gedaan? Dan, ja. Nou, uiteindelijk is dat, <laughs> is dat niet gelukt. Uh, Hilvers bleef stokdoof. Dus uh, maar ja, uh, uh. wat wil je ook met een nummer uit 2017-18... die je dan op een gegeven moment in 2020 weer begint te draaien... Ja, dat, dat is begonnen werk, weet je. Dus uh, het, het is niet, niet gelukt. We hebben er uh, overigens... De dame die je gehoord hebt, Sophie Platenkamp, uh, Die hebben we wel uh, toen telefonisch gesproken. Kijk, want Walter, ja, Walter had op vrijdag dan een radioprogramma. En toen vonden we het leuk, omdat wij dat nou leuk vonden. dat we haar gingen bellen. En ja. uh, was ze was nog helemaal flabbergasted... dat wij dat nummer nog, uh, nog draaiden. Nog steeds. Ik zou gewoon uh, vol blijven houden. Zo. Ja, blijven, blijven volhouden. Um, ja, jij hebt natuurlijk ook nog wat bijen. Uh, ik heb jou ook nog wel wat suggesties uh, van de hand uh, gedaan. Zeker. Want, uh, want ja, ja. Uh, daar gaan we het uh, zo dadelijk ook over hebben. Dit is uh, even iets wat jij niet uh, 1, 2, 3 weet. Maar dat was een, uh, ook een nummer wat uh, uitgebracht is... in coronatijd. De band heet uh, The Arters... en het nummer dat heet Something With Oceans. Hoor zelf maar. met Fred Astaire. Ja, uh, Jan-Jaan, want dat uh, was uh, een uh, keuze van jou uh, in, in dat opzicht. Ja. Want het is weer een uh, flinke tijd terug. Is 42 jaar geleden. Uh, ja, inmiddels wel. Ja. Uh, ik vond wat, heb, al... wat deed je eigenlijk in die tijd dan? Wat zeg je? Wat deed je eigenlijk in die tijd? In die tijd ben ik begonnen bij uh, de regionale krant De Gooi Nederlander. Hmm. Daar was ik verslaggever voor uh, de regionale verslaggeving. Uh, de regionale sport. En ik volgde ook al uh, de media in die tijd. En dat heb ik ja. een aantal jaar gedaan als, ja. als freelancer, eigenlijk. Dus, ja. Uh... ja, ja, ja. Dat is... uh, maar uh, wanneer ben jij echt uh, met muziek in aanraking gekomen? Dat je zegt dit bijvoorbeeld. En dat, dat je er ook uh, daadwerkelijk iets op je bureau uh, kreeg toen je. Ja, ik heb, chef bent uh, geweest. Want ik vraag me ook af, ben dat, heb jij met de illustre Jip Goldstein uh, gewerkt? Absoluut. Ja? Uh, ik mag toch wel zeggen dat ik zijn uh, chef ben geweest. Dat Zo! Zei, het, het mooie is dat ja. Jip mij toen ook altijd, hello chef he, ja. dus, ja. uh, Nou, misschien is er nog wel een uh, leuke anekdote wel uh, erover te vertellen. Ik weet het niet. Nou, maar... kijk, Jip was natuurlijk iemand die, uh, was echt een verhalenverteller. Ja. Hij, hij schreef uh, ook reisreportages. Hij deed ook uh, grote reportages in het buitenland. Ja. Hij was natuurlijk helemaal weg van Amerika, waar die veel waar die was. Ja. En uh, Jip, ja, Jip kreeg toen nog uh, in de tijd dat uh, ja, uh, verslaggeverij over uh, ja, sterren uh, nog een beetje in de kinderschoenen stond mm -hmm. in zijn tijd. En hij begon ook in de jaren zeventig. Kijk, ja. Henk van der Meijden heeft natuurlijk uh, de privépagina destijds begonnen. Ja. Uh, maar het sterrendom, ja, dat was iets waar niemand over schreef. En Jip uh, had op een of andere manier zulke goede ingangen. Dat hij de grote sterren van destijds. Mm -hmm. uh, dat, dat gold voor uh, met name de muziek. Maar later ook wel filmsterren heeft hij veel geïnterviewd. Ja, ja had hij op, op zijn eigen manier had hij daar toch uh, ingang bij. En zeker op het, uh, in, in de muziekwereld was hij toch snel een van hen. Als je de boeken leest die over hem zijn geschreven... en de foto's die je ziet, mm -hmm. zie je dat hij heel amicaal omging... met, met echt grote bands en grote sterren. Mm -hmm. um... Dan over deze Fred Astaire van De Mo. Wat, uh, wat heb jij daar mee met, uh, met De het, Mo? Het, pakt, het pakte mij toen al, uh, uh -huh. in, in, in die tijd. Ik vond het een heel apart nummer om een of andere reden. Ik heb dus opgezocht van hoe, hoe zou dat nou komen, muzikaal gezien. Uh -huh. um, het is een band die, hoewel het lijkt alsof er een bas in zit, uh, zit die er niet in. Het is allemaal toetsenwerk en andere instrumenten. Er uh -huh. uh, zit geen gitaar in en dat geeft een heel aparte sound voor de, voor de band zelf. Um, je hoort ook echt dat het gewoon echte muzikanten zijn... die na een aantal jaren... Um, ik denk vanwege misschien... Um, artistieke meningsverschillen... weer uit elkaar vielen en met andere bandjes verder gingen. Dat ging. is vaak zo, hè? Met de... Ja, god geldt ook voor de zangeres, Helly Helder. Uh, die is ook wat later wat, wat anders genoemd. Niet meer zo'n hit gescoord. Nancy, het jaar daarvoor... was ook een redelijk grote hit van ze. Um, maar ik vind het gewoon een leuk nummer. Ja. Dus, uh, het, het heeft iets. Ja, nou ja, goed. Dat, uh, dat is even een beetje de verklaring achter uh, dit uh, hele verhaal. Uh, we gaan zo dadelijk de uh, weer even eentje erbij pakken. Zo direct uh, van jou. Maar ik moet ook even de tijd in de gaten houden. Want uh, zo dadelijk uh, moet ik ook even iemand uh, gaan bellen. Maar eerst doe ik uh, een stukje flamingo. Dat is niet degene uh, wat, je, wat jij maar gisteravond had uh, ingefluisterd van, uh, van meneer... Morel, want dat, uh, dat is hem uh, die jij het uh, bedoelt. Ik heb het over David Houston. Die heeft uh, niet zo lang geleden een single uitgebracht. Maar hij doet het op een hele aparte wijze. En dit is Illusios. Dat was er. Catharina Rodriguez met uh, het nummer LE. En ze hangt ook uh, aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Leuk uh, om hier weer uh, bij te mogen zijn. Ja, goedenavond. Um, want uh, dit was een tijdje terug. Um, ik weet het niet meer precies. Volgens mij ergens in het uh, voorjaar, dacht ik. Ja, ja, klopt. Februari alweer. Ja, ja. Um, ja dat was destijds een single... Waarmee je eigenlijk min of meer begint uh, bent begonnen. Toch? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Ik begon in 2021 ja. uh, met mijn single Voices in januari. Ook in het voorjaar. Ja. LA was, uh, mijn, even kijken, moet ik goed denken. Volgens mij mijn vierde single. I'm hoofd, als ik het nu goed zeg. Deze LA hebben we erover, hè, nu? Ja, over deze. Ja, ja. Deze LA, ja. ja want uh, je bent al wat, wat langer bezig. Uh, dat, dat sowieso. Um, maar eerst, uh, hoe waren de reacties van dat nummer? Heb je nog wel geprobeerd om enige aandacht uh, te krijgen oh bij dat God, nummer? het leuk dat je het vraagt. Want eigenlijk, ja, ik ben uh, super trots op één ding wat ik sowieso heb. Nou, op alles wat ik heb bereikt, maar vooral één heel gaaf ding. Mm. En dat is dat ik um, ben gedraaid, en nu nog steeds, op dit moment word ik daar gedraaid, op tv in San Francisco in Amerika met dit nummer, met de videoclip. Oké. Okay. Uh, bij California Music Channel. Dat, dat was wel echt dat ik dacht: nee, is dit real life? Weet je wel? Dus dat was heel cool. Ja. Yeah. Ja, wat gebeurde er dan met je als je dat uh, hoort? Nou, ik zag mezelf tussen de grote artiesten staan op de playlist. Want ze vonden mijn lied gewoon leuk. En ze zeiden: ja, we nemen het mee. En toen dacht ik: nou, ik moet wel een treintje achter. Uh, ja, een treintje laten, zeker. Ik was echt heel blij. Ja. En dat was ook heel gek om te zien, maar heel cool. En ik heb mezelf ook één keer gespot, want ze hebben niet alleen kabel-tv, maar ook voor de mensen die uit het buitenland kijken, doen ze het via uh, het internet ook. Aha, dus uh, ze beginnen wel jou, uh, dat, uh, de reacties krijg je dus ook via het internet uh, nu binnen op dit uh, verhaal? Ja, ja, ja, dus de support van die tv inderdaad en ook wat reacties op van via mensen die ik gewoon ken en ook mensen die ik niet ken. Mm -hmm. Dat was hartstikke leuk. Ja, wat zijn uh, nu je muzikale plannen? Want uh, ik heb hier uh, van jou uh, een hagelnieuwe single liggen... die ik uh, zo dadelijk mag draaien. Maar wat zijn de muzikale plannen voor, uh, voor dit moment... en op de korte termijn? Nou, de muzikale plannen is eigenlijk inderdaad... van deze single uitbrengen En daarna wil ik wel toch beginnen te werken aan een eventuele EP. Mm -hmm. Het is alleen wel ja, makkelijker gezegd gedaan... want ik, ik ga gewoon heel veel tijd niet wat het perfect hebben... Uh, dus ik moet gewoon even al mijn aandacht en. Ja, gewoon goed daarop richten. En gewoon ook daar, ja. Mijn focus op, op storten. Maar dat, is, dat wil ik eigenlijk wel doen. Hmm. En ja. Ja. Ik nou, ja. ja, ik ben wel uh, benieuwd. Uh, uh, goedenavond. Dit ja, is Jaap. Jan Jaap. Ja, ja hallo. Ja. <laughs> um, je, je zegt van. Uh, dat nummer ik uit uh, 2021. Um, vaak hoor je dat het begin um, is eigenlijk een opbouw van de jaren die ervoor zijn en de, alle indrukken die je krijgt. Ja. Um, hoe moeilijk vind je het om een, een tweede stap te maken? Om door te gaan uh, in de weg die je ingeslagen bent. Bedoel je dan specifiek de EP? Of ja, nou sowieso. Ik, ik kan me voorstellen dat als je zegt: nou, ik ga, ik ga mijn eerste nummer uitbrengen, dat je daar naartoe werkt. Uh, ja. Dat is, een, dat is een, vaak een wat langer proces dan je tweede nummer. Althans, meestal. Uh, ja. en, uh, hoe hou je, je, je jezelf gefocust en, en scherp eigenlijk om een, om een tweede nummer of een aantal nieuwe nummers te maken? Heel eerlijk, um, ik voelde altijd wel heel erg de, de druk om uh, ja, zo snel mogelijk weer een nieuw nummer klaar te hebben. Want anders dan gaan mensen hun interesse verliezen, zo dacht ik altijd. Is ook wel een beetje de waarheid, maar ik moet het vooral blijven doen om mezelf. Dat, daar ben ik ook achter gekomen. Om, om, om aan de gang te blijven? Ja, om aan de gang te blijven en om te doen wat ik wil en het leuk vind om te doen. En natuurlijk wil ik wat ermee bereiken, tuurlijk. Maar er ligt gewoon heel veel druk. Dus ik werkte voornamelijk eerst uit druk. En nu is het gewoon van ja. Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ja. ik heb ook heel, veel, heel lang bijvoorbeeld geen inspiratie gehad. L.A. was echt gewoon uh, geschreven nadat ik maanden niks had geschreven. Ik had echt zo'n schrijversblok. Ja. Mm -hmm. dat was wel even zuur. voor het eng? Ja, ik vond dat heel eng. Want ik dacht, oh god, en nu dan. Nu kon, ligt er al zo lang niks. Kom ik hier wel uit? Ja, ik had niks klaar. En toen, ineens, toen besloot ik met iemand, met eigenlijk, ik ga haar naam gewoon noemen, met Maxine, die uh, nu heel goed gaat met horen, zien en zwijgen. Um, ik besloot met haar dus, uh, want ik had van haar songwriting les en ik besloot met haar dus een nummer te gaan schrijven. Zij heeft me een beetje ondersteund met LA. Mm -hmm. Maar het grotendeels kwam het wel van mezelf. En toen had ze gezegd, ja, toen was ze ook trots op mij. Omdat ik heel lang niks had geschreven En ik was ook trots op mezelf. Maar die periode in de tussentijd was heel eng. Zeker. Ja, en welke, welke Maxine was dat als vraag? Je? Maxine, ja, ik weet haar achternaam even niet. Maar zij heeft dat hele bekende nummer met... Uh, uit, in België vooral nu. Met die DJ... Um, oh gosh... Uh, Regie, Regie of zo, Reggie? Mm -hmm. Ik weet niet hoe je een AHP hebt. Maar het is Horricine zwijgen En die gaat echt heel lekker. Die is ook in um, België, volgens mij, ergens in de hitlijsten. Oké, okay, echt goed. Dat ja. is wel, ik ben ook trots op haar. Ja, <laughs> eh, want, want je had het net over bijvoorbeeld dat Schrijversblok. Maar ja, dat, kan, dat kan toch ook een moment zijn. Ja, we hebben hier ooit een. of we hebben hier ooit een Formule 1-coureur gehad uit dit dorp. Maar die is zeer filosofisch aangelegd. Dat is die heer Jan Lammers. <laughs> en die zegt op een gegeven moment. Dan moet je jezelf met rust laten. Heb je dat dan ook gedaan? Uh, heel eerlijk, in het begin probeerde ik het echt uit met de. proeven. Ja, dat bedoel ik. Dus dan heb je je yeah. dus zelf niet met rust gelaten dan? Nee, zeker niet. En uiteindelijk dacht ik, weet je, mijn vriend zei... Hé, hey, laat het gewoon even gaan wat het ja. is. En mm -hmm. ik vond het gewoon echt niet geaccepteerd in het begin. Uiteindelijk heb ik het gewoon maar geaccepteerd. Toen ging ik songwriting les beginnen, ook voor Tips en Tricks van ja. Maxime dus. Mm. En uiteindelijk, hoe kwam dat nummer een beetje tot stand L.A. En toen ging, en toen ging het wel, zeg maar... Daar was ik heel blij mee. Ja. Wanneer merkte je eigenlijk weer van dat er weer zoiets uh, kwam van, hé, hey, ik kan het weer? Ja, na LA dus eigenlijk. Mm. Ja, toch wel. Want de Kero, kijk, dit nummer die, waar we het zo over gaan hebben, die morgen uitkomt, mm. die was eigenlijk, die lag er al een jaar. Aha. En ik had er helaas niks mee kunnen doen. Ja. Tot het, ik moest gewoon wachten op het juiste moment. Want ik wilde het een beetje, ja, niet echt in midden in de winter uitbrengen of iets. Um, dus ja, ja, het was gewoon eind vorig jaar in de zomer, gemaakt. nee nog geen eens, Het was in september, november, septem zoiets. Mm -hmm. En daarom wilde ik wachten op het perfecte moment. Maar na, ja, na, um, uh, te keren, eigenlijk heb ik een hele lange tijd niet en Toen kwam L.A. en daarna dacht ik, oké, okay, ik heb het nog steeds in, maar ik kan dit wel. Alleen dat was gewoon even een fase. En ja. ik ben echt niet de enige die daarin zit, dat weet ik zeker. Omdat, ja, en, en, en waarom is dit nu wel een goed moment dan? Waarom zeg je dat zo? Ja, omdat ik wou zo graag uh, ja, een beetje in de nazomer uitbrengen en niet zeg maar in midden in de winter. Dat, dat was meer van mijn, van, vanuit mijn eigen gevoel. Vanwege de sfeer of vanwege de vanwege de emoties. sfeer, zeker. Ja, ja. Okay. Ja, en ja, um, dan, dan heb ik ook nog even, want er staat Futuring, wie is Emmanuel Flow Ja, leuk dat dus je het uh, dus vraagt, ja. Emmanuel heb ik leren kennen via uh, een app, dat is zeg maar zo'n muzikanten-app. Mm -hmm. En um, ja, hij zei tegen mij van, hey, volgens mij begon het zo dat hij geïnteresseerd was in samenwerking, ik weet het niet meer mm. honderd Ik heb hem vorig jaar dus leren kennen via de app. En toen zijn we gewoon in gesprek geraakt, hebben we elkaar op Instagram gevolgd. En ik vroeg aan hem, hey, kan je toevallig, je bent een rapper, zie je, kan je toevallig in Spaans rappen? Want ik zie ook, je komt uit Miami, je woont daar. Maar um, ik zie ook iets met Spaans ergens in je profiel. En toen zei hij, ja klopt, ik kan ook in Spaans schrijven. En toen is het eigenlijk een beetje zo van, oké, okay, wil je me dan helpen met dit nummer die ik heb liggen? Hmm. En hij zei, ja, ja, sure, no problem. En toen het is het eigenlijk een beetje zo ontstaan. Dus vandaar. Ja, uh, te quiero. Wat betekent dat? Ik wil je betekent dat. Ah, dat is het. Yes. Dus. Ja, even, want, want ja, mijn Spaans is uh, nou uh, toch iets uh, van uh, tapas Spaans. Dus ja, dat, dat is iets uh, wat, wat uh, van uh, non-day en dan uh, weet ik het uh, wel. Sebessa? Se <laughs> ja, dat zijn jouw woorden. Ja. <laughs> uh, maar goed, uh, maar, uh, dit, dit nummer dat komt morgen uit? Ja, ja, heel spannend. En ik vind het ook heel leuk, want ik zing normaal... Nou, ik kwam eigenlijk van Nederlands gecombineerd met Engels, toen Engels L.A. Mm. En nu is het Engels, Spaans en een mix met Portugees, omdat ik zelf uit Portugal kom. Ah. Dus dat is het. Yes. Ja. Oké. Okay. Maar we, is dit een, is dit een primeur, begrijp ik? Ja. Ik kom uit de journalistiek, dus dit is wel een belangrijk moment. Hè? <laughs> ja, dit is het, dit yes. is het zeker, ja. Nee. Uh, hij is nog nergens anders uh, te horen geweest dan hier. Want uh, nee. dit is uh, de eerste keer uh, dat we hem uh, mogen laten horen. Uh, ik dank je hartelijk, uh, Katrina. Nou, ik dank jullie juist hartelijk. Dank jullie wel. Oké, okay. veel succes. Uh, hier is uh, de single. En uh, dat nummer dat heet Tik samen met Emmanuel Flo. Hey ermee opgehouden. Dat, okay. uh, ja, dat krijg je als je op een gegeven moment een beetje zo ingespannen met iets bezig bent. Uh, 9 augustus heeft hij dit, uh, dit uitgebracht. Deze Newland. En de Newland is Alex Nieuwland. Newland. Een paar weken geleden hebben we hem uh, nog een keer hier in de uitzending gehad. En uh, ik uh, zal net uh, met Jan-Jaap het uh, over hebben. Van, uh, van, ja, hij heeft al onder de naam Frisian Chameleon heeft hij iets uitgebracht. Lounge muziek. Ja, dat zegt jou natuurlijk nog niet zo gek veel... Uh, Jan Jaap, uh, wat dat okay. wat gaat. En uh, het grappige was... op een gegeven moment uh, wisten ze hem... Uh, bij de regionale omroep van uh, Friesland... dus omroep Friesland... wisten ze hem wel te vinden... Uh, toen hij onder Friesian Chameleon zijn werk uitbracht... maar onder Newland... Ja, dan weten ze, dat vinden we niet belangrijk genoeg. Dus dat vind ik allemaal zo'n raar verhaal. Dus, en dan denk ik, ja jongens, hij is meer dan dat. En uh, ik ben niet de enige, uh, deze hier in uh, lokaal omroepland. Dus er, is, uh, nog, uh, meer me er zijn nog meer mensen die uh, Newland een warm hart doen dragen. Onder meer uh, bij Radio Spannenburg. Uh, Henk Jansen die, uh, die dat uh, doet. Uh, ik denk uh, dat uh, bij... Uh, uh, in Groningen is er ook geloof ik een omroep die dat uh, doet. En ik weet dat mijn grote vriend, radiovriend Willem de Waard... In, uh, in, bij Radio Kapelle dat ook doet. En hij was daar niet zo lang geleden. Was hij ook uh, uh, telefonisch in de uitzending. Ik geloof twee weken terug. Um, dat uh, zeggende gaan wij uh, iets, uh, uh, weer iets uh, laten horen van het uh, lijstje van Jan Jaap. Want uh, ja, uh, hij is er niet... Uh, Zomaar, denk ik dan. Want, want ja, je hebt, je hebt ook nog een lijstje ingevuld. In, ja. We hadden dus de mo hadden we net uh, laten horen. En uh, ja, we hebben, ik, ik, ik kom meer dingen van jou tegen waarvan ik denk, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat, ja, en die in ja, jou, jouw kennis doet me dat wel heel erg duidelijk. Ja ja, ja, ja, de ket, uh, dat zegt mij niks. Maar uh, vertel, wat is dat, uh, wat is dat precies? Het is een beetje een, een band die uh, speelt in de trant van waar, waar ik heel erg van hou. Mm -hmm. uh, dan hebben we het over uh, Green Day, dan hebben we het over Archive Monkeys... Uh, Red Hot Chili Peppers, dus sommige nummers ook in die, in die trant. En zij doen dat mm -hmm. ook. Het is een band die eigenlijk uit Boston komt. Ja. Uh, in, in Nederland neergestreken, een jaar of twintig geleden. Oh, ze, zijn, ze, ja. ze, ze zitten tegenwoordig werken ze vanuit Nederland. Hè, ja, ja, in Amsterdam. Ja. En uh, daardoor zijn er ook uh, twee uh, muzikanten uit, uit Nederland erbij aangesloten Eén ja. uh, naamgenoot van mij Jan-Jaap uh, onverwacht uh, ex Green Lizard dat zegt de mensen ook nog wel iets Green Lizard ja. is een hele uh, vermaarde ja, ja, Nederlandse ja. band, oh. ook obscuur ook obscuur, ja. uh, maar wel vermaard uh, in, ja. in de obscure wereld ja, ja, ja. En, uh, en daar was hij de bassist ja. uh, en dit is echt, echt pakkend en dit is wel uh, het, het staat als een huis vind ik mm. en ik, uh, ik hou hier van dit genre, ik hou er heel erg van ja, het, het nummer dat heet overigens Mistake. Hier is Jaya ja, de Cat. Through all the mistakes and the beautiful lies that we told ourselves when we were blacking out, somehow we made our way out. But sometimes I miss it still. You know you can't raise a dead or glass instead. That's just the way it is. You know that. A God -forsaken I'm a God-forsaken saint. De bedoeling was dat wij vanavond hier Donne-Marie hadden gehad. Maar een buikgriep zorgde ervoor dat dat hele verhaal niet doorgaat. Maar gelukkig heb ik uh, nog Jan-Jaap de Kloet hier zitten. Dus, uh, dus dat, uh, dat scheelt natuurlijk. En straks komt ook uh, David Ballenburg er nog bij. Dus uh, die, uh, die avond die komen we toch wel door, denk ik. Uh, maar dit, uh, Jan-Jaap, uh, dit is Volendams materiaal. Trouwens, daarvoor hoorden we uh, pff, Nuland met uh, No Way Out. Uh, maar uh, Blanco is uh, degene die, die het maakt. En uh, hij was in een vorig leven Jan de Witte en één van... De mensen van de 3J's. Nou, dat is wel heel erg populair, denk ik. Dat kan ik wel zeggen. Ja. Maar nu heeft hij. Het was wel besloten. opmerkelijk hoeveel muzikaal talent er in Volendam is. En ja. vandaan komt en vandaan komt. Nou, Vooral de underground scene begint levendig, ja. uh, levendig te worden. Um, over Volendam gesproken. Want ook deze, deze manier komt uit Volendam. En ik ben ook al bezig om hem hier naar deze studio te krijgen. Werkt onder meer met uh, Jorik van Noorden, Danny van Tichelen... die we vorige week in de, in de uitzending hadden. Want uh, Danny van Tichelen speelt niet alleen met P.E.M. Bond... en uh, met uh, Jorik van Noorden, maar ook met de, de grote blauwtezoom. Dus dat, uh, dat is, daar is hij uh, sessiemuzikant. Uh, maar P.E.M. Bond, de naam is al gevallen. Hij heeft uh, materiaal en dat materiaal gaat zijn uitweg krijgen in een album... En dat album dat gaat volgende maand, nou ja, volgende maand september of uh, oktober, worden gepresenteerd in de Piers. En dit is een, een van de nummers die erop staat. En dat nummer dat heet Indian Camp. Let's play the night, boiling water on the stove River en uh, het, uh, het album dat uh, komt eraan. En dat, uh, dat album dat heet uh, Dan Ben ik het alweer kwijt, jongens. En uh, dat is in our time. Wat voel je ervan, uh, Jan-Jaap? Uh, wat ik heel erg leuk vind is dat hij zich heeft laten inspireren door het werk van Hemingway. Ja. Uh, en ik heb uh, dat uh, Big to Harded River deel 2 en deel 1 trouwens, heb ik uh, gelezen gisteravond. Ja. En er komt een sfeer uit naar voren die heel, uh, een beetje melancholiek is. Dat speelt zich heel erg af in de natuur. Ja. En dat hoor je eigenlijk ook hierin terug. Ja. En uh, ik heb wat dingen over hem gelezen. En de uh, associatie werd gemaakt met James Taylor. En dat vind ik een hele terechte. Ja. Uh, nou, Paul, die kan je dan in je zak steken. Bij deze dus gezegd van iemand die dat weet. Want ja, hij, heeft het ooit, uh, hij is uh, uh, ja, een man geweest die een cultuurredactie heeft bestierd. Uh, we gaan uh, op naar het nieuws van acht uur. En dat uh, doen we met uh, niet zomaar een band. Zij komen komende maand in Paradiso. Ja, ze gaan toch optreden. En t, uh, twee van die jongens die ken ik. Dat zijn Frank Schalkenwijk en Kai van Driel. Want die hebben vroeger deel uitgemaakt van de Cosmic Carnival. En tegenwoordig heten ze Elephant. En het nummer dat heet Baby Jean.